Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De vrachtwagenchauffeur uit Dongen, die was aangehouden voor het doodrijden van een gele hersjesdemonstrant in het Belgische Vizé, blijkt niets met de aanrijding te maken te hebben. De man is gisteren vrijgelaten, meldt de politie. De chauffeur werd opgepakt op verzoek van de Belgische justitie. Hij werd opgespoord op basis van het kenteken dat getuigen van de aanrijding hadden genoteerd. In Iran zijn bij een vliegtuigcrash zeker zeven doden gevallen. Volgens de Iraanse staatstelevisie stortte het toestel neer tijdens slecht weer en vloog het daarna in brand. Er zijn tegenstrijdige berichten over de herkomst van het vliegtuig. De staatstelevisie meldt dat het toestel met tien bemanningsleden uit Kirgizië komt. Andere media spreken van een Iraans legervliegtuig met zestien inzittenden. Zorgverzekeraar Mensis is het niet eens met de uitleg van apothekersorganisatie KNMP... dat medicijntekorten komen door de lage medicijnprijzen in Nederland. Daardoor zou Nederland bij schaarste achteraan in de rij staan. Volgens Mensis ligt het niet aan de lage prijzen... omdat Noord-Europese landen vergelijkbare prijzen hebben en veel minder tekorten. Mensis zegt dat de voorraden met medicijnen in Nederland te laag zijn... De KNP meldde vanochtend het aantal niet leverbare medicijnen... dat dat opnieuw is gestegen vorig jaar naar in totaal 769. Spanje leeft mee met de familie van een jongetje van twee... dat in een put van 110 meter diep is gevallen. Hulpdiensten proberen te bedenken hoe ze hem eruit moeten halen. De put heeft een diameter van maar 25 centimeter... Het jongetje was met zijn ouders gisteren aan het lunchen... op een privéterrein in de provincie Malaga toen hij in de put viel. Zijn gehuil was nog te horen. Een camerarobot kon maar tot 80 meter diep komen. Hulpdiensten bekijken nu of er een extra put gegraven moet worden... om het jongetje eruit te krijgen. Het weer dan. Vandaag schijnt af en toe de zon. Maar ook valt er een enkele bui. In het noordoosten valt mogelijk hagel of witte sneeuw. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 langs. De entree is gratis. Namens iedereen bij de ANWB... Dank je wel. Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu hun autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20 procent. Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. Ik ben Marinka de Haan, een van de vrijwilligers van Mentorschap Nederland.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 Vandaag 12 januari 2019. Goedemorgen, oh. goedemorgen Zandvoort. Vanuit Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Uh, naast mij zit Leon van S. Goedemorgen, Leon. Goedemorgen, Irene. Fijn dat je er bent. Ik ben een beetje verkouden, zoals uh, half nou, Nederland. Het klinkt ook. goed, hoor. Ja, ja, dus ja, er is okay, niets aan de hand. Het maakt niks uit. Uh, gisteren dacht ik nog even, het gaat niet goed komen. Maar vanochtend dacht ik, geen gezeur, we gaan gewoon. Niks. Ach, aan je aan weet hand. het, hè. twee paracetamol en, je juist, en ik juist. loop weer als een tierenlier. Goed, de techniek vandaag is in handen van Cor Draaier. Dankjewel, Koord, dat je de muziek ook hebt geregeld vandaag. Dat was echt super. De redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie was van Gerry Rutten. De koffie wordt trouwens ook geschonken door Gerry Rutten. Dus als u zin heeft in radio om te luisteren en te kijken, kom dan vooral naar het gezellige Hotel Hoogland. Um, wat wilde ik nog meer zeggen? We, de, de onderwerpen vandaag. We beginnen zometeen met uh, Patricia van der Vlier. Zij is de nieuwe eigenaar van uh, de Escape Room in Zandvoort... op de Engelbedstraat. Wel bekend voor heel veel mensen. Voor anderen nog niet zo bekend. Daar gaan we het dan straks over hebben. Daarna komt de KNRM Zandvoort. Die hebben een terugblik op 2018... en de vooruitzichten en de voornemens voor 2019. En daar komen voor Aldo Muller... Schipper, Jan wil, pardon, die, die komt niet. Die komt niet. Komt, uh, Gilles. Gilles die komt, ook goed vers van de pers. Daarna komt uh, het pakhuis, de kringloopwinkel in Noord, die haar deuren moet gaan sluiten op 12 januari. En Hans uh, Botman is het, hè? die komt uh, daarvoor uh, praten. Goed, dan hebben we even een kleine pauze met het journaal en uh, de reclameboodschappen. En dan na de pauze gaan we verder met politiek. We beginnen met uh, Marco Deen van de PVV. Hij uh, wil uh, spreektijd instellen bij raadsvergaderingen, maar uh, ja, goed, het is natuurlijk voor 2019 wordt het een een heel spannend jaar met al die verkiezingen. Dus uh, we zullen echt nog wel wat meer met hem bespreken. Daar vervolgens op. Uh, Jess in Zandvoort met Deborah J. Carter. Hans Rijmers. Uh, we gaan weer van start met Jess in de kroon. Ik de ben Klocht. heel blij. Want vorig jaar vertelde hij nog dat het einde oefening was. Ja, inderdaad. En gelukkig is dat weer en opgepakt. En, dat is het is weer hem. en dan uh, aan het eind gaan we nog even de kou in. De ijsclub Haarlem. En omstreken viert haar 150-jarig jubileum. Nou, daar moeten we natuurlijk even aandacht aan besteden. En daar komen we voor Willy Gies en Short van Tiel. Maar eerst, Patricia van der Vlieg. Goedemorgen, Patricia. Wat fijn dat je er bent. Goedemorgen. Uh, escape Room. Ja, ik, ik zeg, we, we hadden het er net over. En ik zeg van ja, heel veel jonge mensen zullen het kennen. Hè, want er zijn heel veel jonge mensen die dat gewoon doen. Uh -huh. En die ook heel Nederland afgaan om alle escape rooms uh, te gaan bezoeken. En uh, hun ding daar te doen. Maar de oudere. Sommige ouderen weten het niet. Ik dus... hoor daarbij dus hoor. Oh. Hij, hij hoort daarbij. Ik heb geen idee wat daar gebeurt. Wil je, je eerst het? nog even vertellen. Wat is een escape room? Nou, een escape room is eigenlijk een, uh, een activiteit die je met een groep kan doen. Heel veel mensen doen hem ook met z'n tweeën. Uh, maar in, in, met een groep is het makkelijker. Want dan heb je gewoon meer mensen. En dan ga je eigenlijk die kamer in. En uh, ja, allerlei puzzels en raadsels oplossen. En zorgen dat je in 60 minuten ja, eruit komt. Dat is eigenlijk uh, mm -hmm. wat je moet doen. Ja. En, en die, die puzzels, die spelletjes, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zijn dat? Nou, dat zijn eigenlijk allerlei verschillende soorten spelletjes. Je hebt uh, computerspellen, maar je hebt ook uh, veel sloten waar je codes voor moet gaan zoeken. Uh, soms dan hangen daar uh, uh, ja, tips aan de muur. Daar um, ja, kan je er moet natuurlijk niet de te veel over detective vertellen. Spelen ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. ja, en we hebben ook echt één uh, detective spel. Want er is een Formule 1-auto gestolen. En die moet je terugvinden en uh, zorgen dat hij het weer doet. Zodat uh, de heer Strijker uh, wereldkampioen kan worden op het uh, Formule 1-circuit uh, hier. Ja, ja, ja hartstikke hoort. mooi. Voor, nou, voor, uh, uh, voor mensen die, die het. Uh, uh, eng vinden, Want dat weet ik ook dat er mensen zijn die dat uh, vinden. Er is altijd een escape. Hè? Er is een, een knop, geloof ik, hè? waar je op kan drukken. Of er is een... Jullie Zeker. kijken trouwens mee, hè, ja, altijd? Ja, ook. Wij kijken altijd mee. Uh, er is absoluut een knop. Dat vertellen we ook aan het begin. Hebben we hebben uitgebreide instructie over uh, wat je kan doen hè? als je er echt uit wil. Uh, wij kijken mee, dus je kan ook roepen, ik wil eruit. Uh, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Maar het kan zijn dat je misschien toch naar het toilet moet of zo. En er is inderdaad een knop, een noodknop noemen wij dat... En dan gaat alles open, alles aan. En dan uh, is het spel ook afgelopen. Dus dat is echt alleen maar voor in nood. Ja, en dat komt natuurlijk door uh, de dramatische gebeurtenissen in Polen. Dat er ineens zoveel aandacht is uh, voor de veiligheid van escape rooms. Ja. Um, hoe veilig is de escape room Zandvoort? Ja, ja, afschuwelijk. Laat ik daar eerst even mee beginnen. Hè. Ja, dat is natuurlijk je grootste nachtmerrie. Um, toen ik uh, de escape room ging kopen... heb ik eigenlijk al uh, onderzoek gedaan naar de brandveiligheid. En uh, rapporten opgevraagd. Hm. En um, ik moet eerlijk zeggen dat de mannen uh, alle, alles al, al echt goed voor elkaar hadden. met brandweer uh, was geweest, controle uitgevoerd. De gemeente heeft het natuurlijk gecontroleerd. De brandweer heeft zelfs twee keer een bedrijfsuitje gedaan bij ons. Begreep ik van uh, de oude nou, eigenaar. Dan moet, ja, zijn dat het moet het zijn. goed zijn. Maar overal zijn brandmelders, die zijn doorgekoppeld. Dus als er eentje afgaan, gaan ze allemaal af noodverlichting, brandwerende materialen, er hangt een groot gordijn um, en dat is ook allemaal uh, brandvertragend. Sorry, brandvertragende ja. materialen. Mm -hmm. um, dus de escape room zit wat dat betreft eigenlijk uh, heel goed in elkaar, Ja, qua veiligheid. Ja. Hoe, hoe moet ik mij uh, de grote voorstellen van een, van een kamer? Want dat is natuurlijk ook wat je dan denkt, van, goh, is, het, is dat een grote zaal of heeft die een bepaalde afmeting? Ja, daar kan ik natuurlijk niet alles over vertellen. Ah. En elke kamer is natuurlijk ook echt anders. Uh, sommige kamers bestaan uit meerdere kamers. Uh, soms zijn het er twee. Soms is het één ruimte, maar zit daar iets uh, tussen waar je dan doorheen moet komen. Maar ik wil natuurlijk niet te nee, veel Nee, Nee, nee nee, nee, nee, nee, dat zou ik ja. ook niet doen. Het is een beetje meer voor, voor het idee, hè? Dat ja. mensen het idee ja. hebben van, is het iets van zes uh, van, uh, bij zes of is het iets van twee van bij twee... Nee, ja, het is niet 2 bij 2 hoor. Dat is, echt, dat is het echt niet. Uh, ja, dat is een goede vraag. De grootste kamer is denk ik 10 uh, nou, bij 4. 15 okay, nou. bij 4? het dus, er is dus gewoon een goede ruimte. Ja. Voor mensen die wat uh, claustrophobisch zijn... die hoeven zich geen zorgen te maken. Die kunnen zich daar gewoon normaal bewegen. Nou ja, we hebben drie kamers. En mensen die echt claustrophobisch zijn... dan zou ik bijvoorbeeld aanraden om niet de goldmine te doen... maar dan de boat te doen of de, of de Grand Prix. Ja. Dus, er zijn wel, ja, dus er zitten wel verschillen in de kamers. Ja. Ja. Nou, dus. het lijkt mij, ja... Kom ik, ik, spelen. Ja, ik wou nog <laughs> zeggen, ik, ik zei net al, het is niks voor mij. En ik, misschien, misschien moeten we, we moeten moeten dat toch team. eens een keer met het CFM-team gaan doen. Ja. Ja. Gewoon eens even ontsnappen aan... Uh... Ja, ik moet zeggen, het is niet zo dat er alleen maar jonge mensen komen. hoor Er komen ook uh, uh, oudere mensen, er komen ook heel veel groepen. Ook uh, families. Daar ja, hadden we een oma uh, en uh, de dochters en kleindochters. Dus het is, uh, ja, het is eigenlijk voor iedereen... Het is het, ik bedoelde ook niet te zeggen dat het alleen iets voor jonge mensen was, maar ik hoor wel om mij heen dat de oudere mensen uh, ...natuurlijk iets minder in dat circuit zitten van hè, uh, allerlei ja. activiteiten. Dus daardoor misschien minder kennis hebben van de escape room. Dus dat ja. wou ik dan graag ja. bij deze ja. willen uh, geven, de informatie. Ja. Hebben jullie nou ook contact met, uh, met collega's, uh, zeker na die gebeurtenissen in Polen... ...van hoe, je, hoe anderen de veiligheid geregeld hebben... ...hoe anderen omgaan met uh, noodsituaties, als dat ja. zo zou zijn? Ja, de, de branchevereniging is daar natuurlijk absoluut mee bezig. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ervan uitga ga zonder daar... Heel veel informatie altijd dat het in Polen qua uh, regelgeving minder geregeld is dan in Nederland. Laat we ja. eerlijk zijn, wij hebben natuurlijk dat eigenlijk heel piek fijn voor elkaar hè, in Nederland. De gemeente handhaaft daar heel goed op, uh, maar er wordt zeker aandacht aan besteed. En ja, nogmaals, het is natuurlijk iets wat je gewoon uh, dat is, je grootste nachtmerrie. Dus uh, wij, wij zijn daar allemaal met z'n allen mee bezig. Uh, bij ons zijn ook de deuren altijd open. Dus je kan er eigenlijk altijd uitlopen. Het grappige is, dat doen mensen niet, want die zijn heel erg in het spel ja, bezig. Ja. En voor hun gevoel is het ook niet dicht. Maar het zijn, deuren zijn wel altijd open. En daar wordt wel ook door de branchevereniging veel over gesproken. Want dat schijnt niet overal zo te zijn. Dus ja, tuurlijk, dat is wel iets wat, uh, ja, wat speelt. Ja, ja. Nog even een andere vraag. Wie is Patricia? Waar kom jij vandaan? Hm? Ja, Ik kom uit Naarden. Um, dus niet echt uit de buurt. Maar ik ben opgegroeid in Nieuw-Vennep. Uh, dus ik ken Zandvoort. Uh, mijn moeder sleurde ons altijd met elke mooie zonnestraal mee naar Zandvoort. Dus ik ken Zandvoort zeker ja, vanuit mijn jeugd. En ik ben eigenlijk al 15 jaar ondernemer. En um, dit is mijn nieuwste... Ja, een wat ondernemer. Heb je, ja. Wat, wat heb je hiervoor gedaan? Ik heb webwinkels gehad. Uh, het verkeersmaatje. Misschien kennen jullie dat wel. Dat is dat gele poppetje. Ja. Dat ja. heb ik uh, jaren gedaan. Uh, ik heb een marketingbureau gehad. Ik ben van oorsprong marketeer. En, uh, maar ja goed, ik werk al 15 jaar voor mezelf. En uh, ontzettend veel zin om hier in uh, het mooie Zandvoort uh, iets leuks van te maken. Ja. Nieuwe uitdaging. Ja, ja. ja. ja. Wat ja. grappig, want ik bedoel... Van, van een webwinkel naar een escape room is toch wel een, een totaal ander Ja, er zit, zit een ja. flink gat tussen, Hoe, om het ja. zo maar te zeggen. Wat, wat, ja. wat is die trigger geweest ja. dat, je, dat je dit wilde gaan doen? Nou, kom, kom je dan bijvoorbeeld... Hoor je dan dat er een escape room te koop is? En, en uh, via... Vrienden of wat dan ook, of hoe, hoe werkt dat? Nou, ik ben eigenlijk, ik werk al 15 jaar voor mezelf. En wat ik zei, ik was dat eigenlijk een beetje een soort tussen, uh, ja, wat, wat ga ik doen? Wat zijn mijn nieuwe uitdagingen? En toen dacht ik, ik ga kijken of ik iets kan kopen. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken, en toen liep ik hier tegenaan. En uh, toen dacht ik eigenlijk meteen, nou, dat is echt helemaal iets voor mij. En ook mijn vrienden roepen, ja, Patrice, dat is echt iets voor jou. Dus, uh, en waarom? Leg dat eens uit. Nou, je hebt, je hebt het toerisme, de, de mensen, het entertainment, zeg maar. Uh, mm -hmm. ja, en uh, uh, ja, de, de, de swing van Zandvoort, de zee. En uh, ja, ik vind het gewoon helemaal... En een, en een super locatie natuurlijk. Ja, fantastisch. Ja, ik ja. ja, ben heel blij. Ik rij hier natuurlijk nu veertien dagen naartoe. En elke keer rij ik weer langs de zee, denk ik, oh ja, heerlijk. Ja, ja. ja. Nou, hartstikke mooi. En, en ik vind het ook van fantastisch dat je het gedaan hebt. Want wie weet was het er helemaal niet meer geweest als er niet een tweede kwam. En uh, je man zit naast je. Je hebt natuurlijk wel een ontzettend rustig bestaan nu. Want ze is natuurlijk continu in die escape room. Ja, maar. Ja, dan ga je mijn vrije uurtjes rijden dan ook wel mee Ja ja, dus dan ga je gewoon ja, eens kijken wat er wordt wel wat drukken Ja, oké. Okay. Maar, maar je woont nog weg? steeds in naar, in naar, Ja, ja. ja. ja, ja dat, dat is een beetje onhandig. Dat is echt ja, dat is... Een onhandiger. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat als je ochtends uh, op tijd hier naartoe gaat, dan ga je tegen het verkeer in volgens mij hè, want ja. iedereen gaat eruit. Ja. En s'avonds, euh, nou ja, dan komt iedereen weer thuis en dan ga jij naar huis. Dus dan ja. ga je ook weer de goede kant op, volgens mij. Ja. Dus ik denk dat qua file het wel mee zal vallen. Ja, hoor. En ik ben ook wel wat gewend. Dus ik vind het ook niet zo erg. Het hoort er nou eenmaal bij. En uh, mijn, onze kinderen die zeiden wel, uh, gaan we daar dan ook wonen? Want die zijn 16, 14 en 12. Dus die, uh, die vonden dat een slecht verhaal. Maar we hebben gezegd, nee, nog niet. <laughs> uh, maar uh, want zij moeten natuurlijk eerst hun school afmaken. Ja, die zit op de middelbare school. Ja. En die ja. kun je niet verkassen. Nee. Die kan je niet verplaatsen, nee, nee, nee. zo. Nee, nee, dat, nee, is, nee, dat nee. is geen verplaatsbare leeftijd. Laten nee. we eerlijk zijn. Nee, absoluut niet. Hey, en um, is, is dit... Uh, wat, bedoel, dit is een, bestaald, een bestaand concept. Hè? Ik bedoel, het, niet alleen maar het concept. Maar uh, het pand is natuurlijk uh, compleet. En is helemaal totaal uh, af. Um, heb je nog ideeën om nog iets anders te doen? Of het want uitbreiden? Ja, dat lijkt me niet een mogelijkheid. Hè? Want je... Je kunt daar geen kant op volgens mij. Nee. Je kunt niet naar boven nee, vol, of naar de. Het is maar, gewoon ja. vol ja. daar. Behalve als uh, Frits uh, naast <laughs> je verdwijnt, maar ja. dat zal niet gebeuren, denk ik. Want ja. die zit daar prima. Ja. Wat wat, uh, wat zou je willen doen? Ja, nou, ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht. Ik moet wel eerlijk zeggen, het is voor nu wel even gewoon zorgen dat het pas loopt, de... pas op de plaats. Dus dat is mijn allereerste prioriteit. En uh, de marketing wil ik ook gewoon goed gaan doen, straks voor in de zomer. Um, maar ik heb natuurlijk wel al ideeën, je hebt natuurlijk alle nieuwe uh, virtual reality-spellen. Uh, buiten is er al heel veel mogelijk met gps, games en alles. Dus ja. ik heb wel, uh, het borrelt wel in mijn, uh, in mijn hoofd. met Ja, want ik, ik, heden. ik zie al mogelijkheden op het strand natuurlijk, hè? met ja. VR en dat soort dingen meer. Dan kan ja. je echt hele leuke dingen mee doen. Ja, ja. Dus ik ben zeker... Uh, vol, mijn hoofd is vol uh, aan het raken met allemaal plannen. Maar Als we goed moet... marketieren is dat wel nodig Ja, natuurlijk. ik moet eigenlijk goed plas op de plaats maken nu. In plaats van dat ik ga rennen. Ja, ga ja, ja, ja, ja. Want ik ga graag rennen. Dus uh, ja, ja. ja. Dus ja, zeker ideeën. Zeker veel ideeën. Dus nou, hartstikke goed. Ja. Uh, nog even. Wanneer zijn jullie geopend? Uh, we zijn op dit moment geopend van woensdag tot en met zondag. Van 10 tot half tien. Maar ik ga wel uh, heel snel ook op maandag en dinsdag open uh, en dan wil ik beginnen met uh, overdag voor bedrijfsuitjes en uh, de, nou, groepen die het leuk vinden om te komen. Uh, dus dat is wel mijn plan en uh, ik denk dat ik dat in februari al uh, op de rit heb. Ja. Hebben jullie ook een website of doen jullie alles nog op Facebook? We doen het ook op Facebook, maar ook natuurlijk op de website. Ja, en... uh, EscapeRoomZandvoort.nl is, ja. uh, is de website, daar kan je direct boeken. En ook kijken wat voor kamers we hebben. Want we hebben er dan inderdaad drie verschillende. Nou, hartstikke mooi. Wij Ik, nodigen mensen uit om hun nieuwsgierigheid te bevredigen... door naar de website de te gaan en te kijken wat er allemaal te beleven is... en dan gewoon te gaan naar jullie. Wij gaan kijken of dat we een CFM-team kunnen samenstellen. Het lijkt, het lijkt, me, lijkt me dat, me dat helemaal we dat geweldig moeten gaan doen. Om dat absoluut, te doen. Cor, absoluut. ga je mee? Ja, ja ik dacht het al. De eerste goed. hebben we al. Gerry gaat, ook, gaat mee. ook mee. Dus nee, ja, het gaat helemaal, dus het. Komt helemaal ja. goed. Dank je wel nou. voor jullie komst en ja. uh, heel veel succes. Dankjewel. En uh, ja, ik denk dat het wel goed komt. Nou, ik ben eigenlijk ja. van overtuigd. En ik zie jullie binnenkort wel rennen met grote brillen ja. op het strand. Ja, Absoluut. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja. Oké, okay, we gaan naar uh, muziek luisteren. En wat uh, hebben we nu? Het KNRM-lied. Wat leuk. Dos Hermanos. Dit zijn geen superhelden met magische krachten. Dit zijn de redders van de dag en ook van de nacht. Dan ben je alleen op zee is je boot in Ze kunnen jou vinden op de radar en plotter Want die gaan dwars door de golven En daarmee kunnen ze je spotten met een reddingsvest Reddingspakken, marifoon voor contact yes. Dit klusje is geklaard, dankzij de reddingswacht Binnen 10 minuten net op tijd Met de bemanning op de reddingsboot Ja, het stormt en het waait waai. Maar weer of geen weer, ze zijn erbij. Zij van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ze varen elke dag van elk jaar. Elke dag te redden, zijn we iemand van gevaar. Op ongelukken in het water zijn ze voorbereid. Zij van de Koninklijke. De laatste reddingsmaatschappij. Je kunt altijd op ze rekenen. 24-7 met een uitgerust reddingsvest. Renners in je leven. Ben je een surfer, een steiler of visser op een boot? Bij elk ongeluk zijn zij de redder in nood. Er past wel 120 man op de grootste reddingsboten. En elke reddingsboot die heeft een dubbele motor. Ze komen altijd goed terecht. Want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 ja, het was een heel kort nummer, maar wel ja, grappig. Inderdaad. Dos Hermanos, het KNRM-lied. Goed, de heren van de KNRM, zij zijn bij ons. We hebben het lied ingezongen. Nee, nee, nee, nee, nee. Aldo, Aldo Muller, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gilles Kok, goedemorgen. fijn dat jullie er zijn. Ja, een terugblik eerst maar even. 2018, wat zijn er voor spectaculaire dingen gebeurd? Of misschien niet zo spectaculair, maar nare dingen gebeurd? Ja, ik denk dat het fijn is dat we kunnen vaststellen dat het in ieder geval een veilig jaar is geweest voor de bemanning. Om daarmee te beginnen. Mm -hmm. En uh, ja, mensen willen graag weten hoe vaak we dan zijn uitgerukt. Uh, de mensen houden van de getallen. En ik kan zeggen, ja, dat is zo'n 38 keer uh, geweest. Dus, uh, zo. Ja. dat is best okay. veel. Nou. Dat, dat is veel. Zeer veel voor ons uh, ja. doen. ja. Het was ook een wat langere zomer natuurlijk. Uh, mensen kunnen zich er oh, ja, wellicht, uh, natuurlijk, hè? Ja, herinneren. dat is natuurlijk ja. vanwege de... En, en dat is, is dat dan uh, voornamelijk dat, uh, dat er mensen, kinderen, zeg maar... Uh, ...gedacht worden dat ze in het water verdwenen zijn... ...die jullie dan moeten gaan redden? Of wat, wat zijn dan de voornaamste redenen om uit te rukken? Nou, wat jij aangeeft, dat zijn uh, vooral taken voor de reddingsbrigade. Die is uh, preventief op strand aanwezig in de, het hele seizoen. Ja. Uh, die speurt de strand af en uh, de kustlijn. Uh, maar die gaan en, en jullie juist dan toch inschakelen? Dit soort of? zaken. Ja, de KNRM werkt iets anders. Wij, uh, wij zijn gewoon aan het werk of thuis of wat dan ook. En uh, worden opgepiept uh, als het noodzakelijk is uh, om te komen... Dus we zijn hier preventief al aanwezig op seizoen. En dat is wel een verschil. Ja, hoogstens weg moeten met zeilschepen, andere schepen. Ja, van, uh, wij hebben een wat grotere Zeebad. boot ook. Dus ja. wij zijn meer uh, geschikt om wat verder op zee uh, uh, in actie te, te komen. Er ja. uh, zijn heel veel mensen die dat niet weten. Dus daar leg ik het ook rustig ja. even uit. Dat en dat duidelijk is. Maar het, uh, ja. we hebben het er wel vaak over dat het ook heel lastig te onderscheiden is voor heel veel mensen. Klopt. En dat wordt ook landelijk in het nieuws wel eens verkeerd gebruikt. En dus daarom leg ik het graag nog even ja, geduldig uit. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat we nooit samenwerken, want dat is juist andersom. We werken heel veel samen met de Rengsbrigade. Maar we hebben wel allebei een iets ander uh, primair doel. Uh, uh, alleen ja, Uiteindelijk ben je allemaal bezig uh, om het veilig te houden op het strand en uh, voor de kust. Uh, maar wat wij doen is wat meer uh, verder op zee. Als er inderdaad uh, een zeilschip uh, in problemen raakt. Of een, uh, een service die wat verder op zee zijn. Dan, uh, dan komen wij wat vaker in actie dan uh, bij een vermist kind. Maar ook dat is gebeurd. Uh, want als een kind niet gevonden wordt. Dan wordt het opgeschaald door de reensbegade. En, en dan gaan jullie en Dan kunnen wij ook gerust uh, aansluiten. Ja. En uh, als we dan zoekslagen maken op het water. Dan hebben wij automatisch daarin uh, de leidende rol omdat wij de grootste boot zijn. Uh, maar goed, we werken dus heel veel samen en we doen heel veel uh, uh, op eigen krachten. Uh, en dat is vaak wat verder op zee. Maar jullie werken natuurlijk ook nog met andere partijen samen, want ik heb ook wel eens een helikopter of een uh, boven jullie schip zien hangen en dan... Ik vermoed dat het een oefening was, maar ik... Dat kan zijn, we oefenen veel. Ja? Uh, want het is natuurlijk belangrijk dat als het zover is uh, dat we uh, optimaal voorbereid zijn. Ja. Uh, en daarnaast moet het materieel ook tip top in orde zijn, dus daar, daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Zowel aan, de, aan het oefenen, beoefenen van de bemanning uh, als het onderhoud van materieel, uh, maar het komt inderdaad voor. Uh, we oefenen dus ook met helikopters uh, zo nu ja. en dan, uh, en we oefenen gezamenlijk met andere hulpdiensten. Um, maar het komt ook voor dat we uh, helikopters ingeschalen. Worden. Uh, of, of de kustwacht met een vliegtuig uh, overvliegt ja. uh, bij vermissing van een kind. Of, uh, ja. Is het ook de kustwacht die melding doet als er wat gebeurt? Of waar komen die meldingen vandaan dat jullie moeten uitrukken om het zo maar te zeggen? Het begint meestal uh, uh, gewoon op een strand bij iemand die 1 en 2 belt. Uh, ja. Of als het een, een schip is die uh, SOS alarm slaat. Uh, het, uh, het komt bij ons altijd binnen via de piepen en dat gaat via de... Uh, Via de meldkamer. Die is nou, de, de degene kuswacht. die bepaalt. Sorry? Van de kustwacht. Van de kustwacht. Van de kustwacht. Ja, ja. Ja. Okay. En die, uh, als wij ter plekke zijn en er is een actie en die we willen hem afronden... omdat we uh, geconcureerd hebben dat het veilig is of dat iemand gevonden is... dan bepaalt uiteindelijk de kustwacht ook of de actie inderdaad afgerond wordt. Dus zij zijn het hoofdorgaan. En nee, van die 38 keren uh, zitten, zitten daar de oefeningen bij of zijn dat echt... 38 keer oproepen om uit te rukken? Nee, dat is een echte oproep om uit te rukken. Want wat wij oefenen iedere maandagavond of we plegen onderhoud. Dat is net hoe het uitkomt. Ja. En om de zaterdag. Ja. En dat is hier niet bij opgeteld. Dan is de vraag van die 38 keer, uh, hoe vaak is het dan een serieus probleem? Want ik begrijp ook vaak dat er, hè, jullie moeten uitdrukken. Je kunt niet kijken of dat het nou echt serieus is of dat het... Uh, nee. loos, loos alarm is, om het maar zo te zeggen. Nee, het is zelfs zo dat de bemanning moet binnen acht minuten op het uh, station zijn. Dus je hebt ook geen tijd om af te wachten om of te wat denken, dan ook om na te denken. Ja, ja. Nou, het is uh, gewoon je pak aan en... Uh, en gaan. En ja. De boot ligt binnen vijftien minuten in het water. Dat is echt uh, ja, ongekend eigenlijk als je ja. daarbij staat te kijken hoe snel dat uh, dan moet. Dus uh, ja, wat er dan vervolgens gebeurt qua uh, melding. Uh, ja, als dat, uh, soms hebben ze geluk dat binnen een paar minuten wordt afgemeld. Maar anders liggen ze al in het water. Ja. Ja. Is, is de reddingsplaats, zijn dat allemaal vrijwilligers? Of heb je hier in, in, in het dorp ook nog betaalde krachten? Bijvoorbeeld in het gebouw die ervoor zorgen dat de boot op tijd te buiten is enzovoort? In Zandvoort is uh, iedereen vrijwillig. Iedereen vrijwillig? Ja. Okay. Er is een hoofdkantoor in de Muiden, uh, wat landelijk aanstuurt. Ja. Daar zijn een aantal betaalde uh, mensen aan het werk. Maar voor de rest is het hele land, alle KNRM, zijn allemaal vrijwilligers uh, op het station. Onvoorstelbaar ja. eigenlijk. Hè? Dat, dat... Een enkel station heeft een uh, beroepsschipper. Maar dat is een, nou, Ik wil niet zeggen uitstervende ras, maar dat, het zijn er echt nog maar een paar. Dat wat is dan de reden om daar een beroepsschipper te hebben? Een goede vraag, daar zou ik geen antwoord op weten. Nee. Nee. Het is waarschijnlijk omdat het een grotere plaats is? Of een, een, een schisser, dat weet ik, echt historisch, ik niet. Daar, historisch ontstaan. Ik, ik weet dat er in het land iets van twee, drie betaalde schippers zijn. Dus dat zijn er echt heel weinig. Hoeveel ja. mensen doen, hoe z, zitten er bij de kennisbrigade op boord? KNRM, hè? Ja, of KNRM. Ja, sorry, sorry, sorry daar gaan we weer. Hier in Zandvoort bedoel je? Ja, hier in Zandvoort. Uh, ja, dat is een team van ongeveer dertig mensen. Ja. En uh, vorig jaar hebben we gelukkig weer drie uh, mensen kunnen verwelkomen. Uh, waarbij eind van dit, uh, vorig jaar ook weer twee mensen afscheid hebben genomen vanwege uh, leeftijd. Uh, ja, dat gaat en wat is, ja, dat wat is die leeftijd? Afscheid nee, wanneer moet je, moet je weg? Of nou ja, mag je weg? Dat verschilt per functie. Hè. De ja, mensen okay. hebben verschillende functies. Dus uh, oh. mensen die varen, die, die lopen daar eerder tegenaan dan mensen die uh, assisteren aan de wal. Ja. Uh, ja, Daar is niet echt een vaste leeftijd voor, dat hangt af van uh, conditie, et cetera. En ook in de, de, de wil van mensen natuurlijk. Hè. Ja, dat uiteraard. Een rol. Ja. Ja. We uh, hebben nu uh, twee dames in het team, dat is misschien ook wel leuk om oh, dat te, te melden. Ja. Ja. Dat geeft toch weer een andere dynamiek uh, dan zo'n hele grote groep mannen. Dus, te, dus er mogen er nog meer bij wat je zegt. Ja, er zijn allemaal anders, als er een dames bij zijn. Nou, dat is absoluut het geval. Ja. En uh, ik durf zelfs te beweren in positieve zin. Dus, nou, uh, ja, ja, heel mooi. Ja. Heel ja. mooi dus dames die luisteren en die dus interesse zouden hebben om bij jullie te komen werken of vrijwilliger te zijn bij deze. Ja, meer dan uitgenodigd uh, ja. om uh, bij jullie uh, uh, zich aan te melden. Er is, een, er is een selectie neem ik aan die uh, plaatsvindt. Ja, hoe, hoe, hoe werkt die selectie? Want je uh, moet natuurlijk bepaalde uh, krachten hebben om het maar even zo te zeggen. Ja, het hangt er natuurlijk ook van de functie af. Maar uh, als iemand binnenkomt en zegt nou het lijkt me leuk om op die boot vrijwilliger te worden. Dan, dan is je doel om opstapper te worden. En daarvoor heb je een aantal opleidingen nodig. Uh, en dat is een traject van om, bij twee, drie jaar. En dat zijn, uh, Opleidingen zijn EHBO, uh, vaarbewijs, uh, een Marcom B-opleiding. Dat, dat geeft aan dat je de apparatuur kan bedienen. Uh, dat zijn eigenlijk de basisopleidingen uh, uh, die je nodig hebt om opstappen te kunnen worden. En je moet uiteraard vaaruren maken en oefenen en uh, heel veel doen. Kost wel tijd. Kost tijd. tijd en energie. Ja. Uh, wij zeggen ook altijd het is uh, vrijwilligerswerk, maar het is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dus ja. er wordt ook echt wel wat van je gevraagd. Ja. Ja. Er wordt geacht dat je de cursussen gaat volgen, dat het er altijd in beslag neemt. Dan moet je soms voor op pad en het ook zal moeten bijhouden denk ik en ja en je moet ook veel veelveel op de oefen dagen komen ook dat is niet vrijblijvend dus uh, je moet wel zorgen dat je in goede en conditie fit zijn. bent zelf precies ja. En, uh, en dat je bereid bent uh, ook om 24 uur per dag uh, uh, met een pieper op te lopen. Ja, en op dat zou ook iets kunnen worden. voor iedereen weggelegd natuurlijk. Hè? En als er dan ook nog een achterban thuis zit, dan, dan moet hij ook nog bereid zijn omdat, dat, dat, dat jij dat graag wil doen. Dus ja. het, het is vrij complex allemaal, maar uh, nou ja, de, de mannen en vrouwen het is mogelijk, die mogelijk. hebben... Want het er zijn er twee, dus het is mogelijk. Absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, en volgens mij is er in 2018 ook de verbouwing volledig afgerond. Of was dat al eerder? Ja, in 2017 2017 17.5. Dat was eerder, ja. We maken er nog steeds dagelijks heel veel gebruik van met veel plezier. Ja, dat was, was dus echt wel nodig. Ja, die... zeker. zeker. Ja. Wel heeft er vorig jaar groot onderhoud aan het schip plaatsgevonden. Ja. Dus dat betekent aan de ene kant technisch gewoon onderhoud. Maar aan de andere kant zijn ook de communicatie en navigatiemiddelen geüpdate. Ja. En dat gebeurt maar één keer in zoveel tijd. Dus dat is echt, gaat iedere keer met een hele grote sprong vooruit. Nu zie je ziet bijvoorbeeld dat iedereen draadloze communicatiemiddelen op zijn pak heeft zitten. Zo. Daar waar ze vroeger altijd met een draadje aan het schip moesten zitten natuurlijk. Ja. Dus voor je handelingsvrijheid betekent dat heel veel. Dus daar zijn, is de bemanning heel blij mee. Ja. Dus een beetje de de, als ik kijk naar de financiën, hoe, hoe financieren? Hoe wordt de KNRM gefinancierd? Deels door de overheid, vermoedelijk? Nou, vermoedelijk, maar dat is niet het geval. Dat, dat is niet het geval? Veel, nee, dat vermoeden heel veel mensen. Ja. Maar dat is juist het unieke van de KNRM als organisatie. Dat wij volledig werken op basis van donaties en schenkingen naar latenschappen. En eigenlijk ook die subsidies van de overheid helemaal niet wensen. Wij willen vrij van overheidsinvloeden opereren. En dat lukt tot op de dag van vandaag zeer wel. Dus, is, is dat om reden dat jullie, uh, zeg maar, uh, jullie eigen koers willen varen, om het maar even zo letterlijk uh, te zeggen, zonder inmenging van de overheid? Ja, dat, zie je, dat is natuurlijk wel ook hoe zo'n organisatie begint, vanuit private initiatieven. Dat is ook dan, zo begonnen? Dat rond. is zo begonnen, vanuit de reders die uh, zorg wilden voor hun bemanningen en hun schepen. Uh, zo is dat ooit begonnen. En dat, uh, ja, dat, dat vloeit nog steeds door de aderen van de organisatie, die instelling. Uh... En het zal een hoop regels schelen. Hè? Want uh, op het moment dat je iets krijgt van de overheid. Dan neemt de hoeveelheid pakken regels ook vaak toe. Hè? Ja, ja, ja. Dat, uh, dat zal ongetwijfeld zijn. Maar ja. ik weet dat er heel veel mensen zijn die uh, inderdaad uh, doneren. Hè? De, de, het gebeurt heel vaak dat mensen die overlijden en, uh, en geen kinderen hebben. Of om wat voor reden dan ook jullie willen steunen. Daar een, een nalatenschap aan geven. Uh, kun je daar iets over zeggen? Wat, hoe, hoe mensen dat moeten doen? Dat, dat, dat gebeurt gewoon via de notaris? Of, of hoe werkt dat? Ja, dat gaat meestal notarieel. Uh, meestal hebben mensen daarin voorzien voordat ze overlijden. Dat ze een, een doel zoeken waar ze aan willen schenken. En dat wordt meestal via van, een testament. Via, via een testament ja. en ook vanwege de grote bedragen natuurlijk die dan. Spelen. Het zijn vaak de mensen die al heel lang donateur zijn... en een KNRM link hebben en dat in hun testament opnemen. En, uh, jaarlijks hebben wij ook de Trouwe Donateursdag uh, in november... Ja. rondom de verjaardag van de KNRM. Uh, dan worden de mensen uitgenodigd die 50 of 60 jaar al donateur zijn... En dat zijn vaak mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Ja, uh, ja. Dus dan kan er ook op zo'n moment mee gesproken worden wat de mogelijkheden zijn over nalatenschappen. Ja. Uh, nou hartstikke en goed, dat, ook. dat uh, moeten we wel echt. Ja, het is natuurlijk uh, vrijwillig, maar uh, zijn inderdaad... nou, nou zijn die grote nalatenschappen natuurlijk spectaculair, hè? dat zou ik maar zeggen. Maar... Jullie hebben er wel een paar gehad hè? We hebben er een paar gehad. De boot oh, is ja. gefinancierd ja, ja. door uh, mevrouw Annie Polize. Ja. Ja. Ja. Dat was geweldig. Maar de organisatie zelf drijft natuurlijk op die tienduizenden mensen, mensen die niet gewoon die, maandelijks ja. een donatie doen, maar dat voor een veel langere tijd. Ja. Ja. Dat is eigenlijk ook een, nou ja, de grootste groep en uh, nou ja, de, de spectacula spectaculaire bedragen zijn tot daaraan toe, maar ja. het drijft op Dit al die mooi. mensen ja, die ja. gewoon met per tientjes... Ja. Uh, Want wat kost het om, om donateur te zijn van de KNRM? Nou, het is eigenlijk vrij. Dat wil zeggen, we beginnen met een minimumbedrag van uh, 2,50. En dat hangt samen met het feit dat de donateurs ook een blad krijgen. Dus uh, daar zitten dan eigenlijk ook weer kosten aan vast. Maar vanaf 52 per maand kan je al donateur zijn. Nou, nou ja. dat is toch niet... Moeten we uh, toch zeker veel gaan doen. Precies. Dus Goed, wat, wat is er? De, de mensen uit een ja, donateur ja, te absoluut. worden En kom vooral een keer langs. Kom ja, kijken, ja. kom proeven, En dan kun je je vragen. aanmelden ook. Ja. Wat is er verder nog gebeurd in 2018? Of uh, gaan er nog spannende dingen gebeuren in 2019? Nou, misschien de samenwerking die opgestart is met de reddingsbrigade? Ja, dat is uh, mooi om te vertellen, denk ik. Wij uh, uh, zijn natuurlijk twee or verschillende organisaties, maar we werken heel veel samen. Ja. Uh, dus we proberen daar ook op uh, andere manieren dan alleen operationeel uh, samenwerken te zoeken. En uh, dat, dat, dat lukt ook aardig, want er zijn natuurlijk heel veel raakvlakken die we hebben. Uh, maar we willen dat wat verder trekken in bijvoorbeeld opleidingen... Uh, het, het zijn kleine stapjes die je soms neemt. Maar het is ja. wel heel leuk uh, om te merken... dat van beide partijen de wil is om samen uh, dingen op te pakken. En ja, het is, uh, we zijn er nu ongeveer een jaar geleden uh, actief bij elkaar gaan zitten. Van hoe kunnen we elkaar... Uh, uh, Dingen samen doen. Uh, dan denk je aan een EHBO-opleiding, bijvoorbeeld dat je dat gezamenlijk oppakt. Of een, een, een cursus vaarbewijs. Ja, dat speelt uh, ja, uh, veel. Ja. En, en dat dat kan je, nou, als je het samen doet, kan het voordelen opleveren. Ja. Zowel financieel als dat je het bijvoorbeeld hier lokaal kan organiseren. in plaats van dat uh, onze bemanning uh, elke keer naar Katwijk op en neer moet voor een ja. cursus. Slim. Dus ja, zo, zo proberen we de samenwerking op te zoeken. En, en dat zou ook kun... dat het operationeel natuurlijk al heel lang goed ja. samenwerkt. Dat, uh... dat zou ook kunnen betekenen dat bij wijze van spreken mensen van de reddingsbrigade ook dingen bij de maatschappij gaan doen. We hebben afgelopen zomer uh, de, uh, de mensen van de reddingsbrigade uitgenodigd om uh, um, in plukjes van twee, drie, vier mensen gewoon bij onze oefenavonden aan te schuiven, mee te draaien, kijken naar ons materieel. Andersom uh, willen we het ook graag doen dat we bij hun uh, een keer in een jeep meerijden of op de boot meevaren. Dat je van elkaar weet wat je doet. En dat, uh, ja, dat levert alleen maar nog meer kwaliteit op, denk ik, uiteindelijk. Ja. Zijn Voor er ook mensen van de, van de reddingsbrigade en de KNRM die ja. bij jullie beide organisaties uh, Zeker, zeker. Uh, ja. we, we zijn een dorp, dus heel veel mensen ja, ja, ja, ja, ja. kennen elkaar ja, je, van oudsher, ja. uh, van vader ja, op ja, zoon, Dat niet die verhalen. Op, want ja. ik bedoel... En het is heel ja, logisch, ook wel. denk ik, uh, dat je. Uh, dat je van de een naar de ander gaat. Of dat je het allebei doet. En we hebben een aantal rondlopen inderdaad. Leuk. Ja, ja zeker. Bij ja, de racebegaat kun je natuurlijk ook eerder starten. Hè? Als, je daar, uh, als je je aangetrokken ja. voelt tot dat dat ja. werkt. En dan, en doorstromen, en dan naar doorstromen naar de KNRM. Ja, omdat dat natuurlijk toch iets meer uh, is... Uh... Ja, de boot van de KNRM... Daar moet je eigenlijk 18 voor zijn om actief mee te gaan als vrijwilliger. Maar de reddingsbegade ja. mag je eerder. Daar kan je ja. af, vanaf je 12 of 14 beginnen uit mijn hoofd. Ja. Ja. Um, dus ja, dat is een logisch traject dat je kan doorlopen, zeg maar. Maar het is niet dat we de mensen dat we op de stoep staan bij de redesbegade: van jij bent 18, kom jij maar even mee. En zo werkt het niet. Je gaat niet Ze moeten het zelf willen Nee, precies. Nee. Nee. <lacht> en verder, nou ja, hebben... 2019. Oh, nou ja, we hebben 2018 hebben we meegewerkt aan de Veiligheidsdag van de Oeh. Kuiters ja en, uh, Op het uh, paviljoen van de watersportvereniging Zandvoort. was een landelijk, uh, was een landelijk uh, evenement. En je ziet natuurlijk dat de aandacht uh, van oudsher was gericht op de beroepsvaart. En dat gaat natuurlijk steeds meer richting watersport. Ja. Ook de meldingen hebben steeds weer te maken met de watersport. Dus we willen ook steeds meer gaan doen aan preventie. Ze dus gaan af en toe ploetjes veren die zee op, hè, die jongens, met die kites. Ja, ja. Dat je af en toe je afvraagt ja, ik, van komen we niet... nog wel terug? Ja, ik weet niet of ze uh, iedere avond een telling houden, maar... Misschien wel verstandig. Het zijn over het algemeen... Over... Nou ja, ze komen vanzelf van de overgang. Gemiddeld, dus. gemiddeld genomen, denk ik, dat die kiteservers heel goed weten wat ze doen. Hè? Ja. Dat zijn, dat zijn ja, ja, bijna dat allemaal al al ervaren, en jongens. Dat gewoon in dat je inderdaad niet alleen de, de zee op gaat. Dus dat ja, je elkaar... minimaal met z'n tweeën ja. bent om elkaar ook in de gaten te houden. Dat scheelt natuurlijk al heel veel. Ja, dat is ook zo. Dus dan, ja, dat hopen wij in 2019 weer te gaan doen en meer dus die preventiekant uh, om te voorkomen uh, uh, dat er sowieso ongelukken gebeuren en aan de andere kant dat ze ook weten wat er gebeurt als de boot aankomt varen, want die jets van zo'n reddingsboot die zuigen water aan ja. en als die kaiters die lijnen niet goed uh, inhalen oh, dan ja. komen ja, ja, die in ja, de motor, motor van, de, van de boot en dan uh, ja, dat is daar ben je nog verder uh, van huis zal ik maar zeggen. Wij ja? moeten afronden Leon. Ik vond het erg leuk om toch weer Fijn dat te horen je waar jullie staan. Ja. Helemaal goed. Uh, Gilles, uh, <laughs> ja. ja, ik wil trouwens hard. nog even compliment geven... voor uh, de optreden van je dochter bij het oh, dankjewel. Ja, <laughs> Fantastisch. Echt super. Leuk. leuk. Leuk om nieuw talent te zien ja. en om... Uh, ja, ze, zelf ook goed. Leuk ja, hè? ze vond het zelf ook leuk achteraf. Ze vond het heel griezelig, begreep ik. Ja, onbekend. het klonk maar, prachtig. Ja, Absoluut. Het was ook nou, een, een goede dag. Zonder meer een leuk concert. Maar goed. Nou, dank jullie wel voor je komst. Graag gedaan. Jullie bedankt. We hebben eigenlijk ons verhaal niet helemaal kunnen doen. Dus als jullie zeggen, we hebben nog een keer uh, gelegenheid. Had je en, nog meer willen vertellen? Je nou, ja, minuten teruggeblikt in 2018. Maar ja. we kunnen ook nog een keer over 2019 hebben. Nog meer. Ik nodig onszelf gewoon uit. Dat gaan we doen. Gerry zorgt ervoor de heren. Ja. Ja, Dat ze nog goed. een keer willen komen. Ja. We gaan ja. naar muziek. Gaan we doen. Johnny en Rijk. Oh, Waterloop Kijk. Ik liep een beetje door de stad. Ik had geen doel. Ik deed maar wat. Toen bleek ineens. Ik stond er weer. Als iedere keer. Die oude plek in Amsterdam, waar ik al duizend malen kwam en waar ik altijd weer wil zijn. Het Waterlooplein, O, oh, Waterlooplein, O, oh, Waterlooplein. Het is mooi en lelijk tegelijk, armoedig en toch ook een rijk. Dit dus smeet moet met een scheutje gij, het Waterlooplein.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 Dus mee moet met de scheut heen het water loopt blij. Een keulse pot, een kolenkit, een steelpan waar een gat in zit. Een naakte pot, maar dan zonder kop. Die Amsterdamse rommelmarkt, van alles bij elkaar geharkt, een zootje en toch is het fijn, mijn Waterloopplein. Oh, Waterloopplein. Oh, Waterloopplein. Het is mooi en lelijke gelei, armoedig en toch ook een Het is weemoed met een scheutje gein, het Waterloopplein. Ja, ja, het waterlokrein. Eerst eerste kringloopwinkel, hè. denk erom. Hè. Ja, ja. ja, ja. Goed, bij ons zit uh, Hans uh, Botman. Goedemorgen, Hans. Goed, ja, dank u wel. Fijn dat je er bent. Uh, uh, eigenlijk was Annette uh, Bogert aangekondigd, maar ja, uh, die maar was verhinderd. die is erg druk. Het is de fijn. laatste dag, hè. Dus, ja, het is uh, vreselijk, ja. dus ja. die moeten daar uh, zijn. Ja, uh, ik denk dat heel veel mensen... Uh, met, uh, met jou meeleven over het uh, verdwijnen van uh, het pakhuis. Ja, ja. Uh, het, is, uh, het is niet alleen maar een, een kringloopwinkel... maar het is een, een, een totaal sociaal verhaal. Ja, klopt. Uh, de keren weleven. dat ik er geweest ben... Uh, zie ik altijd bij die tafel zie ik, uh, mensen zitten... Ja, en uh, een kopje koffie, kopje uh, koffie komen drinken. drinken. Er is altijd ja. wel iemand die iets lekkers meeneemt... Ja, uh, om, ja. uh, om te, bij de koffie uh, te nemen. En uh, ja... Voor, voor mensen ook uh, een mogelijkheid om, uh, als ze wat krap bij kas zijn, om ja. dan daar te, te halen Klopt. wat ze ja. nodig hebben. Maar nu? Ja, maar nu, uh, nou ja, de toekomst is ongewist voor zeker het pakhuis. Uh, op deze locatie is het gewoon over. Hè? We zijn bezig om alles uit te ruimen. En waar gaat het heen voorlopig? Naja, heb je we hebben jullie een opslag gevonden? Nou, we hebben een deel opgeslagen, maar ja, een groot deel is ook gewoon niet op te slaan. Daar heb je een enorme ruimte voor nodig. Ja. Dus er staat nu heel veel buiten, maar dat wordt in de loop van de week, uh, komende week, wordt het weggehaald. En dan, uh, dan is het klaar. En, uh, ja, het, is, het, is, uh, het sociale gebeuren zal, uh, zal gemist worden door heel veel mensen, denk ik. Ja. We hebben, Echt mensen gehad die, die, die, ja, die vonden het verschrikkelijk dat het uh, moet stoppen. En uh, ja, uh, wellicht dat we nog in een andere vorm door kunnen gaan, maar daar kunnen we het zo misschien nog wel even over ja. hebben. Nou, het is natuurlijk ontzettend jammer dat uh, kringloopwinkels eigenlijk altijd. Ik, ik heb ook in Utrecht meegemaakt, altijd een beetje afhankelijk zijn van nou, kraakpanden, leegstaande van locaties, ja, van dat locaties klopt. Ja, die. Ja. Uh, om een of andere reden leegstaan ja, en klopt. dan tijdelijk gevuld worden met een kringloopwinkel. Ja, nou ja. Wat eigenlijk niet, niet goed is. Want wat, wat Irene net nou, ja. al zegt, de winkel heeft een ontzettend belangrijke functie. Ja, zeker. Nou ja, Arnet is uh, in 2006 begonnen met het pakhuis op een locatie van een oude voetbalvereniging. Een ja. een kantine op de Kennemerweg. Nou, dat uh, mocht niet meer van de gemeente en toen liep ze eigenlijk tegen uh, dit pand aan van de Korendix, wat, wat toen eigenlijk net, net leeg stond. En toen ze met het plan kwam bij de Kei, de eigenaar van, uh, van het pand, die vonden het een geweldig plan. Dus, uh, nou ja, en die ruimtes uh, die waren geweldig uh, voor een kringloopwinkel natuurlijk. Ja, absoluut. Dus, uh, ja. Nou ja, dat heeft dus tien jaar geduurd, in dus 2008 is dat begonnen. En uh, ja, dus in, de, in de tussentijd met, met, met vergunningen, tijdelijke vergunningen, dat is allemaal goed gegaan. Maar ja, de nu, vindt het nu nodig om te gaan slopen en dat is uh, uh, gezien het feit dat er woningbouw moet komen, hè, extra woningbouw in Zandvoort, is dat natuurlijk uh, uh, te billeken. Dat kun je niet tegenhouden. Maar ik moet zeggen dat de plannen die er zijn, die zijn nog niet echt uh, ingevuld. U, u, bent, u bent erg bang dat het gewoon een hele tijd gaat duren. Nou ja, dat is, dat is liggen, het punt. Het is nog een heikel punt in de gemeente. Hoeveel sociale woningen er moeten komen. Uh, ik hoop veel. He. Dat is uh, ja. goed, goed voor Zandvoort. Maar uh, wie het gaat bouwen, dat is nog een uh, raadsel. Uh, nou ja, wanneer het, uh, dat gaat beginnen, is, dat kan inderdaad nog uh, jaren gaan duren. We hebben genoeg voorbeelden gehad in Zandvoort. Met uh, ja. het gemeenschapshuis. Het, uh, het Zwarte Veld. Het Zwarte Veld, de punthuizen. Het heeft allemaal vijf, 6, 6, 7 jaar geduurd. En uh, het gemeenschapshuis moest toen ook weg. Dat moest, hoe, hoe, dat moest heel snel weg. Hoe zit die grond daar? Want ik, ik hoor heel veel verhalen over nou, ja, de grond. Er, is, er, is een, uh, er zijn onderzoeken gedaan, bodemonderzoeken. Daar is een rapport uit voortgekomen. Dat is in oktober verschenen. En het blijkt inderdaad dat er, dat er op bepaalde gedeelten... is er natuurlijk wel vervuiling. Alle Sanforders weten ook wat daar zich heeft afgespeeld. Ja. En weten nog de modderkom en alles. Maar uh, ja, op bepaalde gedeelten zitten er veel PCB's in de grond. Dus ik denk dat het nog uh, gestaneerd zou moeten worden. Ja. Een groot deel van de grond. Ja, wie, ja, dat, dat Wanneer dat gebeurt? En, want... ja, nou ja, goed een sloop van zonpand... dat kan natuurlijk uh, behoorlijke tijd in beslag nemen. Er wordt nu eerst een asbestonderzoek gedaan... En dus het zal niet uh, meteen uh, komende week uh, de sloophamer erin. Nee, daar wordt We eerst, moeten uh, mannen met pakken waar je, komen waarschijnlijk. Mannen met pakken. En, uh, ja. Ja, ja, en, ja, maar goed wat, uh, hoe lang het eraan gaat duren voordat er echt iets gaat gebeuren, dat ja. is. Dat is uh, en dat zou erg jammer zijn. Hè? Ik bedoel, uh, wij hadden liever gezien dat er eerst plannen waren van wat er nou precies gaat komen. Dan uh, slopen, ja. uh, bouwrijd maken en, en meteen bouwen. Ja, ja want uh, dat had misschien kijk nu, gewoon betekend dat jullie twee jaar lang uh, daar ja, kunnen ja, Ja, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Ja. En nogmaals, hoor, woningbouw is erg belangrijk. En wij, wij willen dat ook niet tegenhouden. Maar, ik heb ja. de plannen van Hans Hogendorff gezien daar. Ja, ja, ja, ja. En ik moet ja. zeggen, dat ziet er. Dat zag er heel dat mooi zag er uit, heel uit, uit, maar liefde, ja, nogmaals, het is niet duidelijk wie er gaat bouwen. En uh, ik denk dat uh, projectontwikkelaars uh, ook niet in de rij staan om daar sociale woningen neer te zetten. Die doen liever uh, panden van 4, 5 ton uh, met. Ja. Uh, met uh, eh, nou, nou heb ik Gert-Jan Bluis horen zeggen, of uh, <coughs> horen zien, zien, uh, gezien, dat hij uh, jullie een alternatief heeft aangeboden. Wat, wat hem betreft een prima alternatief is. Hoe, hoe staan jullie tegenover? Nou er ja, bijgenomen? wij, uh, uh, tenminste Annette, uh, die heeft natuurlijk ook niet stilgezeten. We hebben ook gekeken wat er eventueel mogelijk is in Zandvoer. En dat is, uh, dat is niet zo heel erg veel. Maar goed, die plannen die waren allemaal niet te verwezenlijken. Uh, toen is, er is inderdaad gesproken met Gertjan Bluis. Dat, dat, ik moet zeggen dat de gemeente wat dat betreft ook wel redelijk uh, goed, uh, meewerkt. Um, dus er is uh, gekeken naar uh, een eventuele plek op de uh, remise van Zandvoort. Ja. Nou ja, de, de, de gesprekken die tot nu toe zijn geweest, dat houdt in dat er een uh, eigen loods moet worden gebouwd. Plus een eigen ingang. Wat denk ik uh, nou, de, in de tienduizenden zal lopen. En dat zou maar voor een periode van twee jaar zijn. Precies. En dat ja. moeten jullie dan zelf bekostigen? Ja, zelf bekostigen natuurlijk. Ja, we zijn natuurlijk uh, een, een, kringloop, uh, een commerciële kringloop. Ja, dat, dat, dat is gewoon zo. Maar ik moet zeggen dat er misschien de komende week is er weer een gesprek. En dat het op een andere manier ingevuld zou kunnen worden. En daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Maar dat, dat zou eventueel kunnen. Op hetzelfde terrein? Ja. Op hetzelfde terrein. Ja. Nou ja, het zou mooi zijn als er inderdaad... Nou ja, uh, Arnett wil heel graag doorgaan. Ik bedoel, ja. uh, die sociale functie is gewoon heel belangrijk. Dus, uh, we zijn mensen die het, het gewoon keihard nodig hebben. Ik, uh, ik heb zelf ook veel gereden uh, dingen weggebracht en zo. En als je dan af en toe in een huis in het noord komt... waar mensen wonen zonder uh, iets op de grond... Uh, helemaal niks op de grond, op de betonnen vloer... die hebben gewoon helemaal niets om uh, het in te richten. Ja. Nou ja, we hebben ook geholpen bij de... Bij de Asielzoekers. Asielzoekers, in de kort verloren straat. Ja. Prachtig. Nou ja, dat, dat, dat kwam ook enorm van pas, natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja. Ja, want als iemand overlijdt en, en ja. ze, ze bellen jullie en ze zeggen van nou, uh, we hebben een ja. inrichting, die mogen jullie komen halen. Ja, klopt. Ja. Dan kun je daar natuurlijk ja. heel veel mee ja, doen. Ja, absoluut. Maar dat ligt natuurlijk nu allemaal stil. Dat ligt uh, op dit moment stil, ja. ja. Ja, dat is duidelijk. En er zijn geen inkomsten. Ik ben zelf uh, werknemer ook. Dus ik, uh, ja, Hoeveel uh, mensen werken er in de kringloop? Uh, nou, dus het grootste deel is vrijwilligers. Ja. en Er is een aantal in uh, vaste dienst. Ja. Dus, uh, maar ja, met vrijwilligers erbij zijn het er, uh, zijn het er uh, sowieso 15 of 20 of... Nou, dat is toch een flinke aantal. Ja, en voor iedereen uh, ja, en dat toch een, even flinke... Maar het was ook een invulling voor uh, oudere mensen... die dat uh, geweldig vonden om daar te helpen. Ja, en, uh, ja ik uh, zag wel eens mensen... onder de mensen, schuimer, weet je wel, ja. Zo. En jullie wat dingetjes gingen neerzetten... en ja. wat mooi gingen zetten. En toen dacht ik, wat ja. mooi is Ja, ja je kan uh, thuis achter de granules gaan zitten... of uh, ja, wat meer ja. in de kring lopen. Het was altijd gezellig. Ja. Uh, ik hoop vandaag ook nog, maar... <laughs> ja. Ja. Ja. Nou ja, de steunbetuigingen zijn groter. Er zijn honderden... Uh, uh, petitiemeldingen ja. geweest. Hoe is dat en, uh, verlopen, die petitie? Hoe was nou ja, er voor? waren eigenlijk twee petities. Eén uh, uh, petitie heeft zeker, uh, dat stond vandaag nog in het aanstap, ...800, uh, minimaal 800. Ze willen naar de 1000 toe. Dus dat is voor de gemeente als Somford wel uh, behoorlijk wat, natuurlijk. 1000 uh, uh, uh. plus die andere ook nog 500, uh, 600. Dus alles bij elkaar is, het, uh, is er heel veel steun. Ja. En in de winkel hebben we een kaartenactie gehad. Er zijn ook honderden kaarten ingevuld. Uh, mensen die. Uh, en die zijn ook naar de gemeente gegaan. Ja. En uh, ja, daar staan hele uh, ontroerende dingen ja, in. Ja, dat is ja, het, hè? Ja, dat is het. Ja. Jammer. Ja. Het zal ja, een uh, hele emotionele ja, een zekker, middag worden. Ja, Ja, dat, is, dat zal het ongetwijfeld, ja. Ja, ja, ja. ja en, en we helpen ook mensen met, uh, met een afstand tot de, tot de arbeidsmarkt. Hè. Die, uh, met de verbeelding. Dat ja. Project Camuring ja. natuurlijk. We hebben ook mee samengewerkt. Dus we hebben mensen ook. Uh, Daarvan gebruik kunnen maken. En uh, ja, dat, dat zijn belangrijke dingen. Er kwam van de week nog een, een, een vrouwtje die... Uh, haar dochter heeft een jaar of vijf, zes geleden ook bij ons uh, gewerkt. Die had het een beetje moeilijk. En uh, ze zegt van nou, uh, toen ze bij ons geweest was... Ze vond het geweldig en uh, is helemaal opgebloeid. Ja. Dus ja. Weer terug in de maatschappij ja. kunnen komen ja. door uh, stage ja. bij jullie. Nou, ja, hoe zeker. mooi is dat niet? Ja. Ja. Nou, ik hoop dat de gemeente uh, probeert om uh, ons uh, te, uh, van dienst te zijn. Een beetje te helpen ook. Die ruimte nou ja, is hebben... net zo groot groter, Nee, dat zal, zal minder zijn. Zal je minder, kan het maar op kan. een andere manier gaan invullen. En ja. Uh, ja, de, uh, ik denk dat dan net dat uh, wel uh, goed zou kunnen doen. Dus uh, ja, zo groot als daar uh, zal het niet worden. Nee, nee, dat was ook wel <laughs> heel is wel erg moeilijk. Dat, was, dat is wel Ik erg vond moeilijk. het wel heel bijzonder ja, de eerste zeker. keer dat ik daar kwam, ja. die kamertjes en ja. al die ja, ja. en gaatjes ja. en dingen waren. Ja, het was natuurlijk een, een, een, een kringloop waar je enorm leuk ontsnuffelen. snuffelen. Er zijn kringlopen waarbij de prijskaartjes gewoon alles hangen. En, ik, ik en heb bij ons paar, kon je uh, gewoon uh, een uh, beetje gaan, gaan rommelen. en had uh, schoolclubs weggehaald uh, ja, ja, daar, ja, ja, uh, oh, onder andere. deed is het goed? Ja, o, ja. Nee, daar ben ik heel blij mee. <laughs> ja. Maar ja, de maatschappelijke betrokkenheid van de gemeente die zou, die zou, uh, die zou erg welkom zijn, ja. natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja. duurzaamheid is een woord. Wat enorm uh, in zwang is. En, uh, nou ja, ik, uh, ze hebben nu een geweldige kans om dat uh, uit te gaan. Nou, duigen. de recycling ja, zeker. Ja. Ja, zeker hergebruiken. Ja. Hè, dat is, uh, ja, kijk, het grof vuil is dan, het is natuurlijk. De af, de, de, een jaar of wat geleden is dat veranderd al. Hè. Uh, het is duidelijk dat er ook minder grof vuil wordt aangeboden. Ja. Hè, sinds uh, wij uh, daar zitten. Uh, nou ja, dat, dat zijn ook allemaal kostenreducties uh, voor de gemeente. Ik ja. Bedoel, uh, ja. ja, mensen moeten verder kijken dan alleen. Ja, het zeker. Van, zeker, uh, absoluut. Ja. Ja. Ja. ja, ik denk dat ze dat. Zeker nou ja, doen, weet ja. je Hans, ik, ja. uh, wij kunnen alleen maar afwachten van wat er gaat gebeuren. Ja. Uh, mocht er uh, nieuws zijn, meld je vooral bij Gerry en uh, kom het ja, vertellen. Zeker, ja, zeker. Ja. Nou ja, goed, komende week wordt belangrijk. Er zijn een aantal gesprekken weer. We ja. uh, ja. nou. uh, moeten afwachten. Ja, en we hopen het beste zeker. Wij wensen jullie succes. Heel hartelijk en, dank. Uh, nou ja, vanmiddag inderdaad uh, vooral succes. Ja, om uh, drie uur gaat het uh, dicht. En dan uh, worden de laatste spullen opgeruimd. En uh, de laatste dagen is alles aangeboden voor één euro. Ja. Er zijn zelfs pianos verkocht voor één euro. Dus, dus, ik dus ik iedereen heeft nog vier uur de tijd om snel langs te komen. Er is heel kleding. veel voor jullie gading. En er ligt nog wat, wat kleding en alles. Ja, dus, uh, <laughs> ik zou zeggen, kom maar. We gaan eruit. We gaan naar het nieuws. Wij luisteren naar Hot Chocolate Girl Crazy. Tot straks. Oké. Okay. Nou, dankjewel.